Drukken Rops, okay. en dan wachten we daar tot ze zeggen doei en dag dat ze allemaal weggaan, want dat is eigenlijk het moment waar wij op zitten te wachten: dat iedereen weggaat. Ja, want wij maken radio voor maar heel weinig mensen, en die heel weinig mensen zijn dan wel ook echte fans, weet je wel. Dus jongens, meisjes, als jullie geen echte fan zijn, ga rustig slapen of wat anders doen. Er is helemaal niks. Wat, wat, wat jullie hoeven tegen te houden. Kijk, ik zie het al gelijk. Krijn gaat weg. Edwin gaat weg. Heerlijk. Wat een rust nu, hè? Maar Anke komt. Anke komt, ja. Maar die ging net weer weg. Oh, die nou weer weg. Ja. Ze, en, en Theo gaat ook weg. Dus. Nou, Ploing zegt ook tot de volgende keer. Nou, ja. D dag allemaal. We wachten nog even tot jullie allemaal weg zijn. Uh, Anke is weer terug. Anke, je moet. Je moet wel beslissen. Ben je fan of ben je geen fan? Hè? Want zometeen kan je er niet meer af. Dan blijft je computer alleen maar vastgeklonken staan... op dit geluid en op deze chat. Ja, Nou, even kijken hoor. Anker zegt in ieder geval hallo allemaal. Uh, ja, ik praat door een buisje. Dat heb je heel goed. Dat is uh, helemaal speciaal zo gedaan. Omdat we... Ja, op een andere manier maken we geen indruk en we dachten we moeten toch een eigen sound hebben. En ik, ik denk maandagavond praten door een buisje. Ik ja, kan lijken wel wat. I put a in mijn telefoon Tried, I got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Call his uncle in Jamaica. Let the message with the baker, even checked the number in the telephone book. I'm so awfully, awfully worried. To my baby's house, I hurried when I looked inside the phone, was off the hook. And My baby, then I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine, busy kissing someone else. All I was keeping. my baby's house I hurried. When I looked inside the phone was off the hook, hook, hook. Walked up to my baby, then I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine. Dit belooft een hele bijzondere avond te worden Want Anke, heb ik net begrepen, is hier nieuw En Anke, dan geldt er altijd maar enige remedie En zo gaat het hier in dit programma en op deze chat Dan krijg je van mij een ontzettend stevige knuffel En let op, want dat krijg je niet overal Je krijgt van mij ook een hele dikke zoen Daar komt die Anke, ga er maar alvast klaar voor zitten Even diep ademhalen Mmm. Nou, dat doen we vast nog wel een keertje beter, Anke. Volgende keer krijg je er nog een. En misschien zo meteen aan het einde van het programma of halverwege, ik krijg er nooit genoeg van in ieder geval. Dat is zo, Guus. Nou, wat is het dan zo? Dat jij er nooit genoeg van krijgt. Kijk. <tied> smoesjes bedacht waarom er geen beeld bij zit vandaag, maar deze lijkt me de beste. Het zijn gewoon opnames. In ieder geval, je kan ze later terugluisteren. Toch? Lieg ik geen moord. En, en daarom is er even geen beeld bij. Ja, je kunt toch uh, opnemen met beeld, als je beeld dan niet opneemt. Dat, dat kan ook. Maar wij zien elkaar, toch? Wij zien elkaar. Nou, dan. En, en bij ons is beeld goed. Het is toch geweldig wat we zien. Het beeld is hier geweldig. <laughs> ik, ik zie dat iemand een pet gekregen mooi, heeft van Herman? Herman. Wat zeg je? Nee, die is van mezelf. Nou, het is net Herman's een pet. Are you kidding me? Nee, serieus. Zonder beeld kun je echt. Ja, zonder beeld dat is, is. het wel. nou Herman's een pet? Dat mocht Herman willen. Nou, het is wel zijn maat. Nee, echt niet. Echt niet. Ik heb een veel kleiner hoofd. Staat er ergens Aloa op of? Uh... Nee, niks van dat alles. Schatje. Ja? Oh nee, uh, sorry. Ik was, ik was er even niet bij. Ja, dat ben, dat ben ik wel. Ja, je bent liever. Die ben een ik. Ik haal ze ook zo Zijn snel op. Moet Indigo doen. Want mijn pet is blauw. Wat zoek je dan? Die andere man. Die zit in de Ah, zeg even gedacht tegen Laris. Die zit de hele Oi, tijd op de. Laris. zielig liedje. You ain't been blue, no, no, no, you ain't been blue to you. go since my baby Het best ja. wel gruwelijk triest. Het is ontzettend triest. Maar zolang je het zingt, doe je het niet. Nee, dat is waar. Wat? Dat is net zoiets als blaffende honden. Gaan liggen en doodgaan. Ja. Nou. En we hebben nou een heel, er, zou er niet een mooi verhaal zijn van iemand die zingend ten onder is gegaan? Ik zou het best willen. Ja? Als ik niet nu ga... hoor, niet nu, want niet het geeft zo'n rotzooi en het is, moet hier al dus ruim zo. opgeruimd worden. Ja, maar... Komen ze toch gelijk, komen ze met een bodybag? En okay. dan word je weggedragen en dan kom je in een vrieskist. Ja, ik had je gewoon in een gordijn gewikkeld hoor. Word je opgetut? Of in zo'n tapijt. Kan ook. Je kan ook in twee vuilniszakken. Ja, de vuilnisman komt uh, morgenochtend, dus het, uh, wel, het, het ga niet je je gaat niet eens stinken dan. Ik ben er wel nee. voor in hoor. Of de dood praten. Ja, hij komt gelijk met een heel groot Een zwarte man. de dood praten. Tjumi oh. jumma, de dood op, op je netvlies. Oh jee. Nee. Ja, schatje. Dan krijg je allemaal dit soort dingen te zien? Nee, dit is lezen. Wil je Gingy okay. doen? Ja. Nu? Oh jee. Oké. Okay. Nou, de mappen worden weer getrokken. Daarom is er ja. ook geen beeld bij. Want... <laughs> Dat is een heel lief liedje wat we nu in ons repertoire hebben. Lief. Het is ontzettend lief. Het is een liefdesliedje. Nou, lieve mensen. Van let op, een, een heel lief liedje van? Jobim. Jobim. Jobim. Jobim Wie is Jobim? Ja. Ken je Jobim niet? Nou, ga maar zoeken dan Jobim Ja, Jobim okay. Jobim. Jobim is dat is nou de grootste Braziliaanse Componist Van The girl van Ipanema Ja Oké, okay, laten we hem wel We gaan hem laten horen maar dat is die man die eeuwig achter de piano zit Ja, dat is oh, die is het I'll let you go away, if you take me with you. Don't you know, Gigi? I've be running and searching for you, like a river can't find a sea. That would be me without you, my Gingy. Nou, alle mensen die er nu zijn Ik, ik kan jullie eens een keer uh, een goede tip geven Kijk, op, op maandagavond om 8 uur op Ridder Radio Is een ontzettend leuk programma daar, daar kun je koude rillingen van over je rug krijgen Je kan er zelfs van in slaap vallen, zie ik, van Laris Er uh, kan van alles met je gebeuren Dat is van 8 tot 9 op maandagavond En volgende week kunnen jullie er allemaal bij zijn Want ik voorspel je Het wordt druilerig kloten weer Wanneer? ...aanstaande maandag... ...en dan, uh, dan kan iedereen om acht uur... ...al op de radio zijn... ...en dan allemaal gezellig... ...met Dona... ...kwekken op de chat... ...en op de radio... Want Dona doet dan een uitzending? De, die is daar dan als enige... Hmm. ...en daar gaan we wat aan doen... ...volgende week zijn we er met... ...veel meer mensen... ...ik heb alleen geen computer op mijn land... daar moet ik iets op verzinnen dan... ...maar volgende week allemaal op bezoek bij Donagh om 8 uur tot 9 uur op maandag en als je hem nog een keer wil horen dat kan, dan krijg je een hele nieuwe Donagh dat is op vrijdag en dat is dan wel een beetje vroeg hoor zeker voor mij, dat is om 7 uur al ja, om 7 uur ja volgens mij wel, of niet of is het op donderdag of is het woensdag nee, het is op donderdag hè is het nou op donderdag? Guus, ik heb geen flauw idee waar je het over, überhaupt over hebt. Ik ben met hele andere dingen oh. bezig. Oké, okay, doe ze even dan. Maar ik weet wel waar Guus mee bezig is. Hoor. Waar dan? We een nee. uitzending van <coughs> donna op maandag om 8 uur. En het is dan draal weer, Dus iedereen kan binnen zitten luisteren. Ja, Oké, okay, maar als nou het nou donderdag is. Of op, op donderdag of op woensdag, wat was het nou. kan toch nu zo via de chat wel duidelijk gemaakt. Donderdag. donderdag. Ik, donderdag. donderdag. ik zie het al staan. Ja. Grote ik, ik ben er om die tijd ben ik er dus zo goed als nooit. Oh, Oké. Okay. Je dan moet er een dus keer nooit zijn. Belangrijke ja. informatie, ja. iedereen. Guus is er dan nooit. Ja, dus dan, dan kun je heel gezellig babbelen zonder dat ik me ermee ga bemoeien. Dat is heel goed. Ja. Het is dus heel informatie. veilig om vooral dan donderdag te gaan. Mm -hmm. Want aanstaande maandag is het zulk ja. druiderig klotenweer. Ja, donderdag. Nee, ja. ja, wel een liedje over Moon River. Oh ja, nou, laten we die maar doen. Ja. Mm -hmm. donderdag Moon River. Mm -hmm. <laughs> Oh, oh, oh. Your heart. Huckleberry Hound... ...en Huckleberry, en Huckleberry, Huckleberry Finn. Finn... ...ja, wat een lieve jongen was dat hè... ...ja, ik ken hem niet persoonlijk... ...jij oh. wel natuurlijk... Nou, ...bijna wel... Bijna In mijn hart ken ik hem persoonlijk... ...jij kent en hem en helemaal met je hart... ...ja, zeker... ...en, hoe voelt hij... ...ja, als een hele lieve jongen... ...Oké... Okay. ...Huckleberry... ...Finn... ...de vriend van Tom Sawyer... En oh, iedereen weet natuurlijk wie dat is. dat is. Geen kleine jongen. Nou, dat ze waren was... niet zo oud. Dat is waar. Did you want? Ja. Ja? Oh, ja. Ja, als, jij, als we het over Huckleberry Finn gaan hebben... dan wil ik deze zingen. Oké. Okay. Nou, er komt een hele lieve jonge mannenliedje. Doe je mee? Oh mooi, ja. natuurlijk wel, dat kan je heel goed. I'm in oh jee. You're near me. Ik ga wel wat verder weg zitten hoor. Funny, but when <laughs> In your eyes, bright as the stars were pondered. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream? Afraid if there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. If anything. I stopped to think of whether this little dream might fade. We put our hearts together. And now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll end. But for tonight. witlof met een baasausje en een beetje <laughs> ja. ham erbij. Oh, it's love, it's love, not love. It's love, it's With love, witlof. Ja. Ben jij nooit in de mood voor love? Ik ben, ik ben, alleen maar in de mood van voor love. Daarom ben ik ook altijd zo uh, vermoeid eigenlijk. Oh. Ja. Zeg maar nou, dit is wel een hele. Daar word je heel moe van. Een hele belangrijke uitdaging die je moe doet. van. Ik ben eigenlijk gewoon permanent in de moed voor love. En dan denk ik: van... Goh. Wat zou het vermoeiend zijn als je dat dan ook echt nog moest waarmaken, al die tijd lang, hè? Hebben we daar nog niet. Ja, gelukkig is dat niet zo, dus. Oh jee. Er wordt naarste gezocht in allerlei duistere mappen. Mm. Misschien dat is zo mooi dat we een black coffee. Oh. Nou ja, ik drink de laatste tijd eigenlijk helemaal geen koffie meer. Alleen nog maar bij, uh, bij opa in, in het grasje. Bij opa in het grasje? Ja. Daar hebben ze ook hele lekkere koffie. Daar door. hebben ze echt heerlijke koffie. Dat is de enige plek waar ik ja, nog koffie drink. Ja, ik moet er nu even niet komen. Beter voor mijn gezondheid. Wat dan? Nou, dan krijg ik zoveel trek. Dan Weet ik niet of ik mezelf nog in de hand heb. In die koffie, mag je geen koffie meer? In die koffie die kan ik drinken, maar al het andere wat ze daar ook hebben. Als ik nou netjes naar binnen sneak voor jou, dan gaan we met z'n tweeën voor de deur naar een koffie zitten. Ja, drinken. Dat ja, is toch gezellig? Nou, als ik daar voor de deur sta, ga ik zeker ook naar binnen. Ja, ja, ik ja. Maar een ja. dag zeggen, ja, ruiken, even diep inhalen. Feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walked the floor. Alone as the ground, it's driving me crazy. This waiting for my baby to maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair's turning gray. All I do is drink black coffee since my man's gone. Away. Oh, wat zielig. Ja. Heb je alleen nog maar zielige liedje? God, hij zit hier toch, gelukkig. Maar ik word er helemaal droevig ja. van die liedjes. Oh, jongen toch? Ja, dit was Floor's keuze hoor vloer, wat heb je in een troeven gekozen? Ik wou juist een, een, een liefdesliedje doen. Ja, maar was dat voor ik ook de man, Hij was in de moed voor Love, maar hij was er te moe voor. Dus oh ja, oh god, ja, dat is ook wel... Uh, oh, Oké, okay, dus zit daar, daar zit zaak, wat in. Ja, maar ik was niet te moe voor Love. Je wordt moe van... Ja, ja, precies, ja. Hij is nooit dat te moe koffie, voor koffie. Love. Ook geen kwaad. Nee? Ja, ik word tegenwoordig van koffie heel raar. Ah, ja? Ja, kijken. Hoe komt dat hè? Dat weet ik niet. Nee, dus ik, ben het ouder. ik denk dat ik ouder ben, ja. Nou, ja, dat ben je. Ja. Nou, Daar kom er wel je ook niet meer vanaf. vanaf. Die ook, uh, vaker. En die en die. En die, het gaat over uh, ja. regen. Oh jee. dat meisje van Ipaniemen. Er zitten een hoop mensen op de chat zitten te wachten op regen. I want to be loved by you. Ja, dat is wel weer poep die doe en zo, hè? Ja. Dat vind je niks, hè? Poep die poep. Ja, die poep, toch? Die ja, wel allemaal is meer voor vrijdags. Poep is meer voor vrijdags. Nou. Dan, uh... Dit is eigenlijk een belprogramma, lieve mensen. Je kan ook uh -huh. nog bellen, ja, dat is heel gek. My Romance hebben we nog. Nou. Ook weer zo'n zoetsappig dingetje. Ik vind dat jullie ook kostuums aan moeten, hoor, bij dit soort liedjes. Nou, als we optreden, dan doen we dat ook. we het ons mooi aankleden. Flo heeft een uh, witte, Maurice chevalier. Oké. Okay. Bretels. En ik doe mijn avontuurk aan in een boa. Die kunnen bijten, hoor, die boa's. Dit is een dooie van veren. Oké. Okay. My romance. My romance doesn't mean Daar ben je weer. Ja, nou, het is een belprogramma. Nou goed, dan bel ik toch even. Ja, maak even reclame voor een programma van een hele goede vriend en een echte broeder. Uh, als je er toch bent. Ja, ik zou niet weten wie dat is, joh. Uh, hij, hij noemt zichzelf Druid Donak. Oh ja. Ja, je bedoelt die hele goede jongen die om uh, die op maandag aan zijn om 8 uur. Ja, die, maar hij is ook ja. op donderdag om 7 uur. Ja, oké. Okay. Ja, dan nou klopt het. Nee, Kun... dan hebben we de goede vorm. Kun je daar even wat reclame voor maken? Nou, dat hebben we bij deze toch gedaan, Guus. Uh, ja, ik weet niet of mensen zo goed opletten. Hè? Je moet het er, soms moet je het er echt uh, nog een paar keer herhalen ook. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus je bedoelt te zeggen dus um, om maandag vanaf uh, om 8 uur en op donderdag om 7 uur doen we het dan ook. Ja, dat is ja. En dat is ja, ja. Dat is wat je wilde horen. Precies. En da daar moet iedereen bij zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja, ja, ja, ja. En mensen met een moderne iPhone of zo, die kunnen je ook luisteren, hoor. Tuurlijk, tuurlijk, dat is geen enkel probleem. Dus uh, het is helemaal iPhone-proof? Ja, dat klopt, dat is vo volledig iPhone-proof. Dus als uh, uh, Guus en Xia onderweg zouden zijn, zelfs dan kunnen ze luisteren. Oké. Okay. Heb je het gehoord? Ja, ja, ik heb het gehoord. ja. ja. Er wordt geraden wie er belt. Mm -hmm. Voor ik het, het denk dat Edwin is die aan het bellen is. Tuurlijk. Ja. Helemaal, hè. Want ja, ik, ik ken bijna geen andere die, die zo'n mooie reclame zou kunnen maken voor het programma van mijn broeder. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Hé, hey, maar eigenlijk, hè. Uh, ben ik nog steeds zelf van mening dat Plontjes heel even een keer moet bellen. Nou, dan moet, je, dan moet je heel snel van de lijn af, want ik heb maar één lijn hier. Ja, dan ga ik van de lijn af en dan kan point pellen. Oké. Okay. ben ik wel. J jij geeft hem dus even de ruimte. Dan geef ik hem alle ruimte. Oké. Okay. Ja? Nou, oké. Uh, oké. Okay. Okay. Doei. Doei. Het was de my mysterieuze gast, was dit? Ja, wie was dat dan? Ja, dat is iemand die even reclame kan maken. Oké. Okay. This is just a one-note somehow built upon a single note. Other the notes are bound to follow, but the root is still that note. That is no doubt is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you.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 There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing I hear to a going on, and at the end I've come to nothing or nearly nothing So I come back to my first note, as I must come back to you I will pour into that one note, all the love I feel for you Anyone who wants the whole show, don't get me for so do He will find himself with no show, better play the note you know Alright baby, you did it! Ja. Uh, kijk, tijdens het bellen kan je niet gelijkertijd luisteren. Dat klopt. En uh, het wordt allemaal even uitgelegd nu, hoe dit allemaal moet. Want iedereen schijnt het heel eng te vinden om mij te bellen. Ja, dat is ook heel eng, want je bent ook een hele woeste man. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. En er zit gelukkig een heleboel kabel tussen. Dus er kan eigenlijk bijna niks gebeuren. Bijna niets. Bijna niks. Maar ik kan het me wel voorstellen. Het is ook heel eng om natuurlijk live in zo'n uitzending te zitten, opeens. Eh, uh, ja. Ik weet niet of dat echt eng is hoor. Het is, het is misschien even wennen, maar het dagelijks leven is niet anders. Je bent altijd live in een, echt een hele TV-serie. Natuurlijk. En die TV-serie gaat over jou. Ja. Je bent de en, regisseur van je eigen leven. Nou, dat is nou net het fouten. Dat was dat maar zo. Nee, dat is zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, Ik ben je de regisseur van je eigen leven. Hoezo dan? Jij hebt alle, alle macht over je eigen leven, over je eigen beslissingen. Ja, over wat mijn wat eigen zegt, beslissingen, maar over mijn eigen doet. mogelijkheden niet. Nou ja, je hebt natuurlijk altijd beperkingen. Ja, nee, je hebt altijd beperkingen. Sommige mensen hebben vreselijk veel beperkingen. En andere mensen die hebben helemaal nooit beperkingen. Ja, maar je kunt die beperkingen ook als je kracht zien. Tja, maar ik heb nooit het voordeel van mijn beperkingen gezien. Maar. Nou, je, je moet je beperkingen niet ontkennen. Als je je beperkingen niet ontkent, worden je beperkingen je mogelijkheden. Yes. Als je je beperkingen ontkent... Nou. Ja, maar ik ontken geen beperkingen. Dat, ik zeg, zeg alleen ik dat het vervelend jij dat is. Doet? Ik zeg ook niet dat het leuk is. Maar, maar als je die beperkingen ineens omdraait, dan wordt het echt niet mijn voordeel. Nee, maar wel de, maar wel die, de reëel. wordt echt reëel. Dus ik ga morgen naar de dokter toe en ik zeg, het is nou eindelijk die tijd gekomen, die ik eigenlijk al lang had moeten hebben, ja. geef mij een rolstoel en een juffrouw die me duwt. Jij hebt toch geen rolstoel nodig? Nee. Nou, eigenlijk wel ik al me. een jaar Heb jij een rolstoel nodig? Echt? Nou, daar ben ik ook afgekeurd. Ja, maar je, je kan wel lopen en fietsen. Volgens mij, ja. als je gewoon morgen naar een dokter gaat... ...dan laat je dat hem nog eens beoordelen. Ja, dan moet jij me brengen, want ik kan dus goed. niet meer lopen. Kan je nu niet meer lopen? Nu gelijk niet meer. Ik ja, vind ik het zo'n gauw een idee. Om gewoon je hele leven lang... Gewoon... Misschien is, is de Chinees ook een goede voor Guus. Hm. De Chinees? We gaan met je naar de Chinees. Nee, joh. Ja, op de Beeldstraat. De, de Chinees die hm. Bulgerin heeft... Dus een arts is dat, bedoel je? Ja, de Chinees de, Die noem jij de Chinees? De Chinees Oké The one and only Dat is pas een echte Dat is een echte arts Ja hmm. mm -hmm. nu ruimte om te bellen. Lieve luisteraars, bel ons. Alsjeblieft. Bel. Het kan nu nog. Wil jij nog met iemand spreken? Uh, Zeker ja. Ik nee, je zo, uh, nee. zou... Een diplomatiek antwoord. Dus op zich ook zou een interessant telefoongesprek worden met, met iemand die je dan opbelt en je zegt alleen maar... Uh, toch? Ik ja, wil met een van bellen en dan weet ik niet of ik wat zeg Dat is Ploink Jij wil met Ploink bellen Ik wil met Ploink bellen Ja, Ploink, hoor je dat? Oink, doet Ploink Hij wil met me bellen Hij heeft over farm wil praten Ja, Ploink Meneer met Klapband Oh, is dat Keesje Klapband? Keesje Klapband die moet ook nog als burenverzoek doen. Bel. <laughs> nou, die verbinding is in ieder geval gelukt. Nou, nog met geluid erbij. Nee, niemand op de lijn. Nee. Thank mm -hmm. you. Eén puntje is... Het is yesterday. Nee, nee. Het is yesterdays. Het is toch wel een D? Yesterdays. Ja. Days. Ja, maar het is met een D, toch? Ja, en het is meervoud. Het is niet... Ja, maar je, Het is in ieder geval met een D. Ja. Nou... We, we, we kunnen hem zo meteen terugluisteren, maar het is met een D, hè? Ja, wat zie je okay. dan? de T. De laatste versie, het laatste stukje, is er geen D meer te bespeuren. Dat hoeft ook niet. Oké, okay, dat hoeft ook niet. Nou, mensen, dan leren we weer wat van uh, hoe je met uh, muzikale talenten omgaat. Dus je, je geeft ze dus een tip. Daarna leggen ze die gewoon naast zich neer, en dat maakt hun tot talenten. En dat maakt ons mensen die er maar wat over te zeuren hebben, tot een stelletje nitwits. En dat vind ik zo gaaf. Hij weet hier mooi een mooie, uh, puntje aan uh, te deden. Maar ik zie dat uh, ik geen idee heb waar je het over hebt. Geen IT. Nee. Oh, dan was nee. jij? <laughs> dan was jij? Nee, ik heb het niet gehoord of Gehoord Gehoord. Zo nog bellen? Kijk jij eens even. Ik denk niet. Ik niet. Nee. Ik denk dat hij daar geen zin in heeft. Hij Jammer heeft, hoor. Hij heeft gebeld met de computer. Hij wil Skype met Kan Dat kan toch niet met uitzending en Skype. Nou ja, ik uh, weet niet. Uh, ik heb hier... Er uh, hmm. wordt gelijk driftig een beeldscherm aangedaan. Een microfoon gepakt. Ik heb hier dus uh, een microfoon. Als ik hem uit de knoop of Zo. Ja, dat is het. Kijk eens even, daar zit een knopje op. Hier, zo. Dit eens. Hou eens even beet voor mij. Nou, omdat je het zo vriendelijk vraagt. Ja, nee, maar ik voel het helemaal niet vriendelijk. Doei. Ik word ook altijd verkeerd begrepen, gewoon. Altijd. En die techniek laat je voortdurend Ja in de steek. Ik, uh... Nou, dat ziet er goed uit, Plonk. Je kan zo nog even live Ik ben benieuwd of dat weet ik. Hij staat er ook klaar voor. Hij weet niet of hij het doet. Nou. <totstukken> <totstukken> Toch. Ja, hallo. Zeg eens wat, je ja, moet heel dicht in de microfoon. Ik zal heel dicht in de microfoon praten, maar ik zie bij jou nog een, een rood horentje. Ja, dus dat er zei. is nog geen verbinding. Uh, Want dan wordt hij groen. Hij, hij zegt nog steeds aan het bellen, zegt hij. Maar hij weet ook niet of hij het doet. Oké, okay, nou, hij doet het niet, denk ik. We hebben het ik wel weet geprobeerd. Ik het wel zeker. We hebben het geprobeerd nu. Nee, dat geluid dat we nu horen is mensen buiten. Hè? This is your wake up call. Nou, hij doet helemaal niks meer. Bloink, wat doe je nou? Bloink, know? wat doe je nou? Bloink. Know? Dit is lollig. Dit is leuk. Ja. Laten we gewoon maar eens eventjes... Uh, het werkt niet schijnbaar. Toch? Nee. Nee hè? Nee, het werkt, nee, niet. Het werkt niet. We hebben het uitgeprobeerd. Het werkt niet. Hij, hij zegt piep, zegt hij. Nou, we, we hebben wel wat piepjes gehoord. Maar... Op de een of andere manier... We krijgen je verbinding ook niet meer weg. En we horen je gewoon niet. Hij, hij doet ook... Raar met. Met Piep. Met zijn, uh, Hij doet altijd present. raar. Blank, je, jij doet toch altijd raar? Hallo? Hallo? Weet je wat? Dan gaan we gewoon. Dit zingen. En spelen. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Op post to talk with, all by myself, no one to work with, but I'm happy on the shelf, a misbehaving save my love, for you, for you, applying for you, and you, I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's still I'm thinking of, a misbehaving Jimai in the corner Don't go nowhere What do I care? Your kisses are worth waiting for Believe me I don't stay out late, don't get to go I'm home about eight, it's just me and my radio Ain't misbehaving, saving my love for you Hit it, baby Pa-pa's tot tot tot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2. Dat is zo mee zeggen. Nou, wij hebben wel even ploing gehoord. Ja, was dat ploing? Ik, ik ja. hoorde je uh, getel. Ja. Hij kon tot tien tellen. Ja. Dat was Blonk. Tot acht was het. Oh, misschien wel de van de uitzending toch? Denk het wel, ja. Ja. ja. Zeker weten. Oh shit. Ik Ik, uh, hij is nou aan het proberen te vragen wat hij nou moet bedoelen. Wat hij, waar hij het over heeft. Het ziet er wel. Misschien wel beter werken. Be <coughs> ja, hallo. Deze het wel? Deze doet het zeker weten. Kijk. Ja, waarom ik, ik kan jullie gewoon horen, maar waarom ik niet doorkom, verder weet je. Nee, dat konden je net de laatste keer je ook horen. Oh ja, ik denk. Ik bel nog een keer. Vaak is het dan ineens weg, dat foutje. En dat was zomaar goed. Nu pakken we de Gmail. Oké, okay, nou en uh, is er hier nog iemand met wie je echt uh, dringend een gesprek wil voeren. <laughs> Andersom was het geloof ik, hè? Uh, oh, ik okay. zou mij wel eens spreken. Hey, Ploink. Hey, nou voor het eerst dat wij met elkaar praten volgens mij. Uh, live wel, ja. Live Gaat wel. dit over de stream ook nu? Hopelijk wel, hè? Ja, en het wordt opgenomen. Oh ja, dat moeten ze zelf weten. Helaas niet op YouTube. Nee, nee. er zijn geen beelden bij. Nee. Nee. Jij bent wel de onovertroffen winnaar, hè, op de farm, hè? Nou, ik ben uh, voor... <laughs> Voorop vooroploper. Bij mij sta je als de hoogst uh, verdienende wel. boeren. Dat, wij hebben een Ahmed uit Arabië en uh, die is al over de miljoen volgens mij. Ja, ja. En die heeft de laatste, volgens mij de hele nacht, alleen maar co-op zitten doen voor iedereen. Aha. Heb jij dat ook gemerkt, Guus? Ja. <laughs> iedereen had 0% van de en Iedereen heeft die supersonische. Die kan vliegen, <laughs> kan oneindig <laughs> vliegen. <laughs> ja. hmm. Maar hij doet ook met echt. Ja, leuk dat hij het doet. We zijn er altijd te pielen die hij deed. En ik begrijpen van, van, van Guus dat jij ook toetsenman bent? Ja, ja. ja. En ja. doe je er nog wel eens wat mee? Uh, nee, helaas niet maar hij zou wel willen ja oh, ja. Gods, joh. Ja. Hm. ja dat is als je het niet oppakt dan gebeurt er niks hè. je moet er gewoon mee aan de gang dan wordt het leuk met wat mensen erbij wij spelen ons helemaal uh, idioot hè? Ja. ja je moet gewoon een, een, team, een team hebben hè? een groepje mensen die elkaar steeds connecten dat is leuk nou, wij zijn gewoon bezig met allemaal liedjes zoveel mogelijk Kijk, voor jullie iets harder krijgen, ik zal wel. Ik krijg een heel lief compliment van Ineke. Hoi oh. Ineke, dankjewel voor je compliment. Oh, ah. <laughs> hoi, ik zie je ineens. Dat is ik zie je. Ja. Ja, leuk. Oeh, dan nou ga ik zelf ineens heel in, hard. Ja. Nou, Plank, hier heb je guis nog even. Ja, goed. Doe. Hoi, hoi. Hallo. Hallo. Kijk, nou bel ik in, hè. Kijk. Nou bel je in en nou worden we eruit gegooid. Oh? Uit de... Uit de... Uit de sneet, toch? Uit de stream. Ja, het is, ja, het is, elf het is uur. 11 nu. Oh, ja. Ah, ja. Ah. Maar ze hebben je nou wel gehoord. Ja, tuurlijk. Dus ze kunnen nou niet meer zeuren. Nee. Nee. Nou, oh, dat doen ze toch, hoor. <laughs> <laughs> nou, werkt prima, hè. Maar hij had wel eens geweest. Het is altijd alleen in mijn, uh, mijn microfoon, die zo ver weg is... Dus, uh... Hmm. We vandaag zitten zoeken. Nou, dan gaan wij hier de boelen aan elkaar breien. Ja, doe dat. Ja. Leuk dat je gebeld hebt. Ja. Yo. volgende keer. En is uh, Donag ook weer tevreden. Ja. <lacht> Hebben we weer een goede daad gedaan vandaag. Tuurlijk. Oké. Okay. Yo. Zo, doei doei. Geus, ja. je hebt het opgenomen en zo. Ik ja, moet nog eventjes een uitzetten.